Gemeente, wij gaan luisteren naar de Heilige Wet van de Heere en na de samenvatting zingen wij psalm 65 vers 2, psalm 65 vers 2 na de wetslezing. Toen sprak en ook nu spreekt God deze woorden door te zeggen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt.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 Die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid liturgene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt.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 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En het tiende gebod. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn ost, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En een zeker wetgeleerde die kwam tot de Heer Jezus om hem te verzoeken. En vroeg hem, meester, wat is nou het grote gebod in de wet? En toen zei de Heere Jezus tegen hem: En vanmorgen tegen ons, Gij zult liefhebben. De Heere uw God. Allereerst met uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. En met al uw kracht. Dat is nou het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.